Zes uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Op de Noordzee worden drie mensen vermist. Ze horen bij de bemanning van een schip dat ter hoogte van Kalans Oog met een vissersboot in aanvaring kwam. Het schip is gezonken, zo'n 40 kilometer uit de kust. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. De kustwacht denkt dat de drie, die een reddingsvest dragen, enkele uren in zee kunnen overleven. Zorgverzekeraars weigeren de behandeling te vergoeden die in vier nieuwe kankercentra moet worden gegeven. En de komst van die centra staat daarmee op losse schroeven, dat meldt de Volkskrant. Vier academische ziekenhuizen willen in de centra protonentherapie gaan geven, een nieuwe vorm van bestraling. Maar de verzekeraars zeggen dat het helemaal niet vaststaat dat de therapie effect heeft.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 In Nederland kunnen er op korte termijn tienduizenden banen bijkomen als er een systeem van dienstenchecks wordt ingevoerd, zoals België dat kent. Dat staat in een rapport van adviesbureau PwC. Met een dienstencheck kan iemand voor 10 euro bijvoorbeeld een huishoudster inhuren. De overheid subsidieert de checks. Voor de presidentsverkiezingen in Afghanistan, die volgend jaar april worden gehouden, hebben zich meer dan twintig kandidaten gemeld. Een van hen is een broer van de huidige president Karzai. Alle kandidaten moeten voor 11 november 100.000 handtekeningen verzamelen van Afghanen die hun kandidatuur steunen. Het weer, plaatselijk is het mistig, maar later op de dag gaat de zon geregeld schijnen en het wordt een graad of 17. Dinsdag verandert er weinig, maar vanaf woensdag wordt het kouder en neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS Journaal. Aanbewee verkeersinformatie, een waarschuwing. In heel Nederland, behalve in het westen, komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Het is maandag 7 oktober. Goedemorgen. Ik houd u vanochtend op de hoogte van de zoektocht op de Noordzee naar de schipbreukelingen. We hebben zo contact met de kustwacht. Amerika en Rusland lijken het eens te zijn over een vredesconferentie over Syrië. Kerry en Lavrov zijn aan het praten. En de jeugdzorg in Nederland staat voor grote veranderingen. Als de gemeenten daarvoor de verantwoordelijkheid krijgen. Denemarken heeft al een dergelijke operatie achter de rug. Straks een reportage over de ervaringen daar. Ik praat erover met deskundigen. En ook de verantwoordelijke staatssecretaris Van Rijn reageert. Onderhandelingen tussen kabinet en overgebleven oppositie gaan vandaag verder. Joost Vullings in Den Haag kijkt vooruit... en ik praat erover met d 66 prominente Boris van der Ham. En ondertussen heeft Marno Remmers de oplossing... voor kabinet en economie, Marno? Ja, zeker. Een, een banenscheppend iets. Ik loop door de mistbanken in België, vlak over de Belgische grens... op zoek naar Linda Plumeau. Zij is kuisvrouw en ze wordt uitbetaald, inderdaad, met dienstenseks. Wij gaan uitzoeken hoe het werkt. Muziek hebben we ook nog. Om te beginnen van The Stranglers. Muziek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 7 minuten over zes. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren. Zijn een zoekactie gaande op de Noordzee naar drie schipbreukelingen. Schip dat een boorplatform bewaakt, is vannacht in aanvaring gekomen met een vissersboot. We hebben contact met de kustwacht, Peter Westenberg, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u al enig spoor van de drenkeling? Nee, op dit moment nog steeds geen spoor van de drie drenkelingen. Er zijn eerder deze nacht wel twee personen uit het water gehaald. Die zijn verder in goede gezondheid. Maar drie personen nog steeds vermist. En we zijn daar nog steeds uh, druk aan het zoeken. Kunt u vertellen wat er gebeurd is? Het, is? het gaat om een aanvaring? Ja, het gaat inderdaad om een aanvaring. Ja, hoe dat precies uh, gebeurd is, is op dit moment uh, nog niet bekend. Uh, het is wel bekend dat het vissersvaartuig... Uh, die ook betrokken was bij de aanvaring... die uh, is ongedeerd. Die vaart nog gewoon rond. Maar het andere schip was uh, binnen 20 minuten gezonken. En uh, zoals eerder al zei, vijf personen aan boord, uh, twee personen gered en nog steeds uh, drie vermist. Ja, een zogenaamd guardvessel. Dat is een bootje of een boot die zo'n broerplatform beschermt. Ik, ik neem aan dat die vissers ook al mee aan het zoeken zijn? Ja, dat klopt. Die vissers zijn zelf ook uh, mee aan het zoeken. Inmiddels hebben ze ook al uh, ongeveer tien uh, andere vissersvaartuigen bij de kustwacht gemeld... die ook mee helpen zoeken. Dus we hebben behoorlijk wat eenheden ter plaatse die aan het zoeken zijn. Ook uh, twee helikopters in de lucht die elkaar uh, onze beurt aflossen en dan tanken zijn op de Den Helder uh, vliegveld. Dus wat dat betreft hebben we behoorlijk inzet gepleegd. Is lastig zoeken in het donker natuurlijk. Uh, iedereen wacht tot het licht wordt. Uh, maken die mannen die in het water drijven nog zoveel kans? Uh, ja, die maken nog steeds uh, kans. Uh, de overlevenden hebben ons verteld dat uh, alle personen aan, die zich aan boord bevonden overlevingspakken aan hadden en reddingsvesten. Ja, dan is je overlevingskansen uh, toch nog wel uh, behoorlijk wat uren, uh, ondanks dat je in het koude water ligt. Het water is nu ongeveer 16 graden. Uh, het voordeel natuurlijk dat het net uh, zomer is geweest. En uh, vandaar dat we voorlopig nog uh, blijven zoeken. Ja, is het lastig, want uh, er is mist. Wordt voor gewaarschuwd. Is dat op de Noordzee ook zo? Nee, op de Noordzee, uh, daar waar wij aan het zoeken zijn, uh, wordt ons steeds gemeld dat het goed zicht is. Uh, zeker 10 kilometer. Dus de mist is uh, alleen op het land voorlopig en uh, niet op zee. Dus het ongeval is ook niet in mist gebeurd. Nee, ook niet in mist gebeurd. Het waaide ook niet hard. Uh, dus wat dat betreft is het nog een beetje een raadsel hoe dat er gebeurd is. Nou, meneer Westerberg, hartelijk dank voor de laatste informatie. Mogen u bellen? Ja, geen probleem. Goed, dan blijven we op de hoogte. Hartelijk dank, Peter Westerberg van de Kustwacht was een bloedige dag in Egypte gisteren... bij gevechten tussen aanhangers van de verdreven president Morsi... en regeringstroepen zijn 51 mensen om het leven gekomen... en zo'n 200 raakten gewond. Deze VAT-correspondenten verwacht voor vandaag geen rellen. Het kwam tot geweld, het kwam tot zware confrontaties... met de tientallen doden tot gevolg. Maar vermoedelijk zullen de gemoederen weer even gaan bedaren. Maar ik denk wel dat het een kwestie van tijd is... voor het in Egypte opnieuw zal escaleren. Want de consensus hier is nog steeds heel ver te zoeken. Het overhevelen van jeugdzorg naar gemeente, dat moet niet samengaan met bezuinigingen. Anders komen volgens de kinderombudsman Dullaert de, de kwetsbare kinderen in de knel. Dullaert wijst daarbij op Denemarken. Er ontstonden grote kwaliteitsverschillen tussen gemeenten toen, verantwoordelijk werden, toen zij verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg. Je ziet in Denemarken dat gemeentes een aantal plaatsen bij specialistische instellingen inkopen. En dat het soms vaak niet genoeg is. Men koopt 20 plaatsen in, terwijl er 23 plaatsen nodig zijn. En het mag dus niet zo zijn dat jij als kind tussen wal en schip valt. omdat de gemeente niet voldoende plek heeft ingekocht. of simpelweg niet voldoende geld heeft. De Tweede Kamer praat deze week over de wet waarin die nieuwe jeugdzorg wordt geregeld. De actie van Amerikaanse commandotroepen in Somalië was bedoeld om je. Ik Rima op te pakken. Dat is een Keniaan van Somalische afkomst. Hij zou contact hebben met leden van Al-Qaeda die betrokken waren bij de bomaanslagen op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Actie is volgens de Verenigde Staten ook een waarschuwing aan andere terroristen. We hopen dat dit duidelijk maakt dat de Verenigde Staten van Amerika nooit zullen stoppen met het verantwoordelijk houden van te houden... die acties van terror hebben gepleegd. kunnen gewoon high. de je kunt rennen, maar je niet verstoppen. In Libië werd zaterdag al kaida lid Anas al-Libi opgepakt. Ook hij zou betrokken zijn geweest bij die bomaanslagen uit 98. Bulgaren verdienen miljoenen euro's aan onzinnige projecten... die worden betaald met Europese subsidies. Blijkt uit een reportage van Brandpunt. Voorbeelden zijn, uh, zijn er genoeg, voorbeelden zijn er genoeg, Een weg bijvoorbeeld die nergens naartoe gaat, een voetbalstadion in de wildernis of een park van 2 miljoen euro in een klein stadje. En dat park is nog geen jaar na de oplevering al zelfs aan een opknapbeurt toe. What ze hebben is a deserty park without any water, without any shade, with uh, lights and benches that are almost broken a year after the opening of the park. Where is this 2 miljoen euro? Europarlementariërs zien al langer dat niet alle subsidies nuttig worden besteed. Sommige partijen pleiten daarom voor hervormingen van het subsidiesysteem. Bijvoorbeeld VVD-Europarlementariër Hans van Balen. Schaf dat liefst zo snel mogelijk af en kom tot een systeem van leningen. Een land wat moet lenen, zelfs tegen gunstige voorwaarden, zal heel goed nadenken, wil ik dat geld wel inzetten voor een bepaald project. En mocht u in Rotterdam met de metro gaan, niet schrikken dan van de orgelmuziek. De orgeldagen zijn namelijk begonnen. Het doel is om het nieuw publiek voor orgelmuziek te werven. En dat is gelukt, want zelfs onze verslaggever heeft het onder de knie. En talent heeft iemand Matthijs van der Wiel. Kijken we de ochtendkranten voor het eerst vanochtend. Volkskrant opent met komst nieuwe kankercentra onzeker. Je hoort het net ook al in het nieuwsbulletin. Geplande bouw van vier dure kankercentra staat op losse schroeven. Nu, de zorgverzekeraars weigeren om er behandelingen te gaan vergoeden. Die zorgverzekeraars zijn namelijk niet overtuigd van de werking van nieuwe protonentherapie en weigeren daarom de vergoeding. Trouw opent met Amsterdam. Amsterdam controleert school zelf, meldt de krant. Amsterdam begint een. ...onafhankelijk bureau dat de kwaliteit van basisscholen in de stad gaat bevorderen. Er worden ook heel concrete adviezen gegeven over hoe het beter kan. En dat doet de Landelijke Onderwijsinspectie bijvoorbeeld niet... AD opent met de crisis. De crisis hakt erin bij personeel. De helft van het personeel heeft last van hoge werkdruk. 1 op de 5 komt niet rond met het loon. En 40% feest voor de baan. Blijkt allemaal uit FNV-onderzoek. En AD heeft dat in handen. En de Telegraaf opent het met een grote kop. Test met piepklein hartkastje. Bij 30 patiënten over de hele wereld... wordt deze dagen de kleinste draadloze hartmonitor ooit geïmplanteerd. En die is 80% kleiner dan bestaande exemplaren. En daardoor neemt de implantatie nog maar enkele minuten in beslag. En is het apparaatje vrijwel onzichtbaar. En bijna alle kranten, nee, alle vier grote ochtendkranten... in ieder geval hebben Epke Zonderland op de voorpagina. Groot, met uh, oranje en zwart tenue en allemaal in één vluchtelement. Ondersteboven van WK Goud, staat al in de Telegraaf... Uh, Epke heeft nu echt alles gewonnen. Staat in, in AD-trouw, daar zweeft hij ook rond. Epke zweeft weer naar goud en de Volkskrant dan nog even. Oh, daar heeft hij één hand aan de hoge rekstok. Daar staat bij, hij staat weer. Elke werkdag worden met het NOS Radio 1 journaal. You got me thinking...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 fall and you are ZANG Toen hoorde u met Freedom. Marno Remmers, goedemorgen. Goedemorgen. Marcel. In Lommelnië in België, waarom daar? Uh, nou, in België hebben ze het systeem van de dienstenchecks. Dat zat al in onze bulletins. Hè. Ik ken ze al wel langer, maar ik kom vaker in België en uh, ze bestaan al in België sinds ik dacht 2003. Checks die je, ja, als je, Stel, je hebt een werkster of iemand die de tuin doet. Uh -huh. Nou, dan kun je natuurlijk, zoals bij ons, zwart uitbetalen... tot een bepaald bedrag mag dat zelfs, geloof ik. Maar ja, zo iemand is dus niet verzekerd, bouwt niks op aan pensioenen... er wordt niks afgedragen, kortom. Ja, het is eigenlijk vrij rechteloos. In België hebben ze de dienstencheck. Die vraag je aan, die sturen ze op, vanuit Brussel, geloof ik. En die kun je besteden aan mensen die dat soort werk doen. Um, dat geld, die dienstencheck, die kost, ik dacht, rond de 8 euro. De overheid vult dat bedrag aan. En iemand die werkster is, of tuinman, of andere werkzaamheden... doet die, verzamelt eigenlijk bij alle mensen waar hij of zij werkt... die checks op. En aan het einde van de maand leveren die in bij een soort uitzendbureau. En dan krijg je daar dus geld voor. Dat is de dienstencheck. We kennen het in ons land niet. Maar in België is het uh, klaarblijkelijk een succes. Ik, ik hoorde er al vaker over. Nou, um, is er een, um, een onderzoek gedaan door... Uh, onder andere Price, Waterhouse en Coopers... samen met... Vbego, die, uh, dat is een bedrijf, uh, een soort uitzendbureau... wat in Nederlands Limburg zit, maar ook mensen in België aan het werk heeft. Vandaar dat zij het systeem kennen. En dan blijkt dat als je daar nou uitrekent... en je zou dat in Nederland ook doen... dan zou dat 125.000 nieuwe banen opleveren. En het zou een verschuiving van zwart naar wit werk... van totaal 228.000 banen betekenen. Dus mensen die nu zwart worden uitbetaald... die worden dan wit uitbetaald. Als je dat systeem in ons land in zou voeren roept natuurlijk meteen allerlei vragen op. Bijvoorbeeld gaan dan bedrijven niet allerlei mensen ontslaan... omdat ze denken, dan doe ik het mooi via die checks. Want dan betaalt de overheid bij. Ligt misbruik niet op de loer. Nou, blijkbaar in België gaat het wel. Om nou een beeld te krijgen van hoe het werkt... gaan we deze ochtend in Lommel, dat is net over de grens... onder uh, Valkenswaardbergheik in die hoek... gaan we naar Linda Plumeau. Zij is kuisvrouw, om het op zijn Vlaams te zeggen. Prachtige naam dan daarvoor, Linda Plumeau. Ja. Ze woont in Lommel, ja, we, we zijn vlak. De, uh, ze is nog niet wakker, denk ik. Maar we gaan dadelijk wel op het belletje drukken. En zij werkt met die dienst. Ze moet deze ochtend gaan uh, kruisen, zoals het zo mooi heet. Uh, ze, moet, ze moet aan het werk gaan, ergens, uh, gaan met haar mee. Maar ik wil eerst ook wel eens zien hoe die eruit ziet en hoe het nou precies werkt. Ja. En of het, uh, of het uiteindelijk duurder wordt, natuurlijk. Daar ben ik ook wel in geïnteresseerd, hè, Myno. Dat is een Nederlands vraag, ja. Ja, daarom, we zijn erg op de stuiver, je weet het. Nou, goed, we gaan je volgen bij mevrouw Plumo om te beginnen. Marno Remmers, tot straks. Doei. Gaan we naar Bosnië, want twintig jaar na de oorlog daar... puilt het land nog steeds uit van de wapens. Onder burgers zijn er veel, maar ook bij het leger. Het ministerie van Defensie heeft bijvoorbeeld miljoenen kilo's overbodige munitie liggen. En die explosieven worden ook steeds gevaarlijker. Een granaathuls wordt doorgezaagd. Zo, die is alleen nog als oudste grote gebruik. Onder minister van Defensie Mirko Okolic staat er goedkeurend bij te kijken. Tevreden is hij over het werk dat hier gedaan wordt om munitie te ontmantelen. Maar het moet allemaal nog veel sneller, zegt hij. Op deze manier duurt het zeker tien jaar. En die tijd die hebben we niet. Deze legerbasis in Doboj, in het noorden van Bosnië... is de plek waar de enorme hoeveelheden oude munitie uit de oorlog onklaar wordt gemaakt. Overal liggen grote dozen met ontmantelde granaten... Dit is gewoon oud staal geworden. Dat oude staal ligt dan wel meters hoog opgetast. En er is nog heel wat dat ligt te wachten. De meest recente schatting is dat er zo'n 17.000 ton... 17 miljoen kilo aan overbodige munitie in dit land ligt weg te kwijnen. Het gevaar daarvan is dat het met de dag minder stabiel wordt. Munitie moet je gebruiken of vervangen... En die enorme stapel die er nu ligt, die begint dus voor steeds grotere gevaren te zorgen. In een loods wordt kleine munitie, kogels eigenlijk, tot ontploffing gebracht boven een heet vuur. Vergeleken met een mijnexplosie is dit echt popcorn. Maar, maar het gaat wel degelijk om serieuze kogels. De kruiddampen zijn indringend en grote ladingen kogels worden uitgestort in bakken. En op deze manier worden er zo'n 60.000 tot 70.000 kogels per dag vernietigd. Daar staat het leger niet alleen voor, het krijgt ook hulp van de VN. Het ontwikkelingsprogramma UNDP draagt volop bij aan het ontmantelen van deze munitie. En Jasmin Porabic van UNDP benadrukt nog eens hoe ontzettend belangrijk dit werk volgens hem is. Het redt simpelweg levens. When je give some kind of human dimension to the overall process, we are really saving lives of people. Maar als het project is afgerond, zal er onoverkomelijk ook nog steeds heel erg veel munitie blijven liggen, geeft hij John omwonder toe. We are um, competing with time. We can aim to destroy a lot, but still the stockpile will be there. We cannot destroy all of it. Ondanks alle prachtige techniek moeten heel veel dingen nog steeds gewoon met de hand. Op een klein vlondertje boven een afvoer staat een man met een hamer ontstekingsmechanismes uit granaten te tikken. Hij zet hem in een bankschroef, geeft hem een klap, een kleine explosie, en daar kan de granaat bij het oudschroot. Ik schat dat hij er zo in een uur wel honderd kan afwerken. Maar dan nog zal hij voor deze miljoenen kilo's die hij nog te gaan heeft, heel wat tijd nodig hebben. Fijn baantje, lijkt me dat. Enfin, een reportage hoorde u van Joost van Achmond uit Bosnië. En ze timmeren daar gewoon door. 100 jaar geleden werd hij geboren op 7 oktober 1913. Simon Karmichelt. Hij kreeg na de oorlog grote bekendheid als Amsterdamse stadchronikeur voor het parool. Hij schreef zijn dagelijkse kronkels op pagina 3. Ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag heeft biograaf Henk van Gelder een keuze gemaakt uit die Amsterdamse wandelingen. Dwalen door Amsterdam met Simon Karmichelt, zo heet de bundeling. En met Van Gelder liep Jeroen Wilaert een kronkel na met de titel Straat. Wie de Nieuwe Dijk afloopt en de brug oversteekt naar de Haarlemmerstraat... komt in een geheel andere wereld. Dit is het Montmartre van Amsterdam. Een beetje verloederd en grauw, maar met een sfeer die moeilijk is te weerstaan. Op straat wemelt het van vrouwen die zichtbaar resulteren onder het begrip vieille tomaat'. En als ik er aan de kroegen begin, ben ik voor de rest van het etmaal meestal verloren. Simon Carmichelt, een kronkel van 30 oktober 1961. Henk van Gelder. En op die Haarlemmerstraten staan we nu ja. ver uit zijn route. Hè? Ja, zijn route we, we, we speelde zich uh, zelden buiten de Grachtengordel af. En zelden uh, eigenlijk verder weg dan het Leidse Plein, het Vondelpark, uh, uh, de Weteringbuurt, waar hij zo ongeveer zijn leven lang heeft uh, gewoond. Althans, zijn Amsterdamse tijd verraadt toch ook wel een beetje zijn hang naar het smoezelige. Het exotische ja. en in dat mooi matre ja. komt uh, zijn liefde voor Parijs ook weer tot uiting. Dat verloederde, dat is in de tussentijd, daaraan zie je dat het een oud verhaaltje is. Dat valt nu wel mee, als je om je heen kijkt, is het behoorlijk gerenoveerd allemaal. Je zou hem zo bijna kunnen tegenkomen, denk ik. Ja, ik denk het wel. Uh, hij liep heel veel uh, over straat in Amsterdam. Hij behoorde echt tot het meubilair uh, van de stad... Uh, ja, een lange man was het met een wiebelig hoofd. Hij liep vaak in zichzelf te praten uh, op straat. Maar ja, uh, het, het, het lopen door de stad, uh, dat was zijn d'être. Zonder Dat kon hij die stukjes niet schrijven. Wij lopen maar eens gewoon, net als hij, een café binnen. <laughs> Harlem heet het er. Dat zal toen misschien niet zo geheten hebben... Ik moet nu aan een passage denken uh, uit uh, die kronkel waar je mee begonnen bent. Die gaat over een dame die aan de tap in een van die cafés uh, staat. En die beschrijft hij als een mollige blonde wie gestalte je op verkeerde gedachten bracht. Die associeer je niet met een uh, hitsige blik op vrouwen. Maar hij had die gedachten dus wel degelijk. Hij schrijft... Als zo'n barjuffrouw goed is, vervalt ze in een soort moederrol. Ze kent de mannen in hun diepste zwakheden... maar ze behandelt ze toch met mild begrip... als nu eenmaal onvermijdelijke sukkels... die ook hun geschikte kanten hebben. Nou ja, dat is een beetje de, de, de kijk van Simon Carmichat op de mensheid. We zijn eigenlijk allemaal sukkels in zijn uh, verhalen... maar we hebben toch ook wel goede kanten. Dat, dat, dat is eigenlijk zijn mensbeeld in één zin. Hij is inmiddels ruim 25 jaar niet meer onder ons. Hij heeft opvolging gekregen in wandelaars als Martin Bril, inmiddels ook al overleden. En Sylvia Witteman, is die overleefd of kan die nog? Nee, ik vind dat die absoluut nog kan. Uh, al is het maar uh, uh, vanwege de, de, de schitterende metaforen uh, waar die iedere keer mee komt. Uh, het woordje tja... ...komt heel vaak in zijn uh, stukjes voor. Tja, en ja, dit is een beetje de tijd van Yes. Maar zijn verzuchting over de sukkelachtigheid van ons allen... ...is universeel en tijdloos genoeg. We zijn nog steeds allemaal sukkels... ...en we hebben nog steeds allemaal best onze aardige kanten. Dus nog Simon Kamiggold. 100 jaar geleden werd hij geboren. Het is bijna half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal Sport. Hij was al olympisch kampioen en sinds gisteren ook wereldkampioen. Turner Epke Zonderland. In Antwerpen versloeg hij op het onderdeel rekstok zijn Duitse rivaal Fabian Hambugen. Helemaal vlekkeloos verliep de oefening van Zonderland echter niet. Nee, dat, uh, bij dat vierde vluchtelement uh, zat ik toch mis met de inschatting. En uh,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 performance. set. World Cup. Europeans. Olympic Games. World Champion. PSV is in punten weer op gelijke hoogte gekomen. Met de koploper FC Twente. Twente won vrijdag al van Cambuur. En PSV versloeg gisteren RKC met 2-1. Doelpunt van Locadia in de 89e minuut. Dat was dus een moeizame zege voor PSV. En de coach, Filip Cocu, is opgelucht. Ja, zeker. Als je. Zo laat in de wedstrijd uh, uh, de 2-1 maakt, dan uh, is er wel wat opluchting en uh, ontlading. Maar het leek, het leek me wel een uh, verdiende overwinning. PSV staat nu net als Twente op 18 punten uit 9 wedstrijden. Ajax en Feyenoord volgen op 17 en 16 punten. Golfer Joost Luiten heeft opnieuw een prijs. Hij zat bij het winnende team in de Seave Trophy. De tweejaarlijkse wedstrijd tussen Groot-Brittannië en het Europese vasteland. Continentaal Europa won na 13 jaar Britse overheersing. Luiten ziet de overwinning als een grote stap op weg naar deelname aan de Ryder Cup. Dat is de belangrijkste internationale wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Europa. Ja, dat is het doel voor volgend jaar. En uh, daarom zijn dit hele belangrijke ervaringen om te testen van waar sta je... en, en, en wat kan je op dit, uh, dit niveau en op de, dit uh, spelvorm. Uh, en, en dan zijn dit hele belangrijke stappen om te maken in de, in de richting van uh, Al dus uh, Joost uh, Luiten. Na half zeven hoort u meer over de snuffeldeur. Ooit van gehoord? Waarschijnlijk niet. Het is een nieuwe vinding. Een deur die drugs en explosieven ruikt. Dit is Radio 1. Maar nu eerst uit het NOS-Journaal Jan van der Putten. Goedemorgen. Goedemorgen. Op de Noordzee worden drie mensen vermist. Ze horen bij de bemanning van een schip dat ter hoogte van Callans oog met een vissersboot in aanvaring kwam. Twee van de vijf opvarenden zijn gered. Andere drie kunnen volgens de kustwacht uren overleven in het water. Dankzij de overlevingspakken die ze aan hebben. Het is onzeker of vier nieuwe kankercentra er wel komen... nu zorgverzekeraars weigen de behandeling te vergoeden die zal worden gegeven. Dat meldt de Volkskrant. Vier academische ziekenhuizen willen protonentherapie gaan aanbieden... maar de verzekeraars zeggen dat het helemaal niet vaststaat dat die therapie effect heeft. Het dodental na de rellen van gisteren in Egypte is opgelopen naar 51. Het was een van de bloedigste dagen pardon, sinds de afzetting van president Morsi in juli... Een aantal partijen, waaronder ook Morsi's moslimbroederschap... roept op om ook morgen de straat op te gaan. En in Nederland kunnen er zo'n 228.000 banen bijkomen... als er dienstenchecks worden ingevoerd, zoals in België. Dat staat in een rapport van adviesbureau PwC. Met zo'n check kan iemand voor 10 euro bijvoorbeeld een huishoudster inhuren. En de overheid subsidieert die checks. Dan nog het weer. Eerst laaghangende bewolking of mist. Later geregeld zon. Het blijft droog. Het wordt 17 tot 18 graden. En morgen verandert er weinig. Nou, de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Nou, je hoorde het al in het nieuws. Mist ja. euh, eigenlijk zo'n beetje het hele land... behalve de westelijke kustprovincies euh, dichte mist. En het is alweer wat file rijden op de A7 hoorn richting Zaandam. Tussen Purbrent en Afrit over zo'n 7 kilometer. En ook bij Rotterdam op de A15 richting Europort. Tussen Rotterdam en Scharders en Spijkenisse zo'n 9 kilometer. Amerikaanse commando's hebben het druk gehad afgelopen weekend... met acties in Tripoli en Somalië... Het ging niet allemaal goed en er is ook veel kritiek op gekomen. Straks zetten we het op een rijtje. Eef, alweer een nieuwe baanorde? Ja, ik wilde wel weer eens iets anders. Volgens mij zei je dat vorig jaar ook. Ach, ik hou gewoon van afwisseling. zeg Weet je eigenlijk nog wel hoe het met je pensioen zit? Ik weet hoe ik ervoor sta. Hoe zoek je dat ook alweer op? Weet hoe je ervoor staat? Check het op mijnpensioenoverzicht.nl. Inloggen met je DigiD voor een overzicht van je opgebouwd pensioen en AOW.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 Ga naar kioseradocumentsolutions.nl en ontdek wat Kiosera kan betekenen. Voor uw bedrijf en de wereld van morgen. Vijf over half zeven. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Amerikaanse commandotroepen waren actief dit weekend. Voerden twee acties uit in Noord-Afrika. In Libië werd een van de meest gezochte Al-Qaeda-terroristen gearresteerd. En in Somalië was er ook een actie, geplande actie die een stuk minder goed afliep. Breaking news this hour two major US military attacks in Africa. US special forces captured an al-Qaeda operative. Tien Amerikaanse commando's arresteerden in de vroege zaterdagochtend een al-Qaeda kopstuk in Tripoli. Yesterday morning a team of US commandos snatched vlak na het ochtendgebed wordt hij van straat geplukt. A relative was quoted as saying he was returning from morning prayers when his car was surrounded. But what it goes to candy is the ability of the US American sender CNN gaat er maanden tot jaren voorbereiding aan vooraf. Hostages were being planned. And worked on for potentially years, months. Ook de Libische regering zou op de hoogte zijn. Abu Anas al-Libi wordt gezien als het brein achter de aanslagen... in Kenia en Tanzania in 1998. Al jaren staat hij op de lijst van meest gezochte terroristen. De Libische regering zegt ondertussen niets te weten over zijn arrestatie. And they are demanding a clarification. Over what in Libië zelf leidt de actie ook tot onrust. De actie van de Amerikanen roept veel vragen op. De Amerikaanse actie zou een excuus kunnen zijn voor nieuwe terreuracties. Zo succesvol als de operatie in Libië verloopt... Zo slecht gaat het bij de kust van Somalië. Came... Commando's proberen een leider te pakken van de islamitische Al-Shabaab-beweging. Een verslaggever van CNN beschrijft wat er misgaat. Ongemerkt proberen ze zijn villa aan de kust te bereiken. Not be maar nog voor ze een voet aan land hebben gezet, openen bewakers het vuur. Het uh, blijft remains to hoeveel de how much the seals were able to accomplish a high risk mission they got out. we hopen dat dit makes clear that the united states of america will never stop volgens minister Kerry van buitenlandse zaken zijn de acties een waarschuwing aan de terroristen Via de Arabische zender Al Jazeera laat Al-Shabaab zelf ook een boodschap achter. We zijn op dit soort acties voorbereid. We wisten dat er op ons terrein een actie zou komen. We waren confrontatie en dat is waarom ze failed last Goed, acties dus in Libië en Somalië. Praat er trouwens over door later deze uitzending. Hoort u daar meer over? Controleren of iemand drugs of explosieven bij zich heeft... door hem simpelweg door een deur te laten lopen. Dat kan met een speciale deur van Nederlands fabrikaat. De zogenaamde snuffeldeur. Het was een publiekstrekker gisteren... tijdens het open huis van Rijks Innovatielab in Den Haag. Nou, de snuffeldeur is een, een, eigenlijk een hele speciale deur. Op het moment dat je in de deur stapt, dan word je gewogen en gescand. En wat de deur tevens doet, hij blaast een luchtstroom langs je lichaam op. Die wordt beneden weer opgevangen, dat wordt verwarmd ontstaat een residu en uit het residu blijkt of je drugs bij je draagt... of drugs gebruikt hebt... of dat je eventueel een bepaald aantal explosieven bij je zou kunnen dragen. Dat geeft hij weer op een monitor. En op het moment dat je uh, dat niet bij je hebt... dus je bent, je bent geen drugsgebruiker of iets... dan krijg je passage naar de beveiligde zijde van een ambassade of een computerruimte... Of, of een gevangenis. Of, of een gevangenis, ja. bijvoorbeeld... Of schiphol. Uh, ja. Ja, uh, ja. Inderdaad. En op het moment dat dat niet zo is, dan gaat deze zijde weer open en dan gaat er een alarm naar een beveiliger of een bewaker die zegt: hé, hey, kom jij maar even uit, want dat is niet helemaal de bedoeling dat jij daar uh, toegang toe krijgt. Ik vind het, het doet me een beetje denken aan dat Bimmy op Scotty. Ja. Weet je wel? Zo'n half ronde de. Zou je het eens willen proberen? Is bezoekster. Nee, zeker. Ja. Dan kunnen wij hier al lezen wat er allemaal gebeurt. Pasje, pas ja. mag je Edwin? Hou de pas maar voor de lezer. Ja. Mag je instappen? Ja. Die haren bij nou, elkaar. Het was leuk je te leren kennen. Ja. <laughs> de haren wapper in de wind. Measuring Lacht, running. Als groen blijft, is er niets van de hand. Ja. Wordt, wordt deze zo dadelijk uh, gematteerd. En dan wordt de andere zijde gaat open. En dan wordt ze toegelaten in de beveiligde zijde. En op het moment dat ze drugs bij zich heeft gehad. Of bij zich draagt. Nee, ze is geautoriseerd. We zien dat niet eens, maar ze is inderdaad verdwenen. Ze is verdwenen naar de andere kant. Wat gaan we ermee doen? Hebt u er al veel verkocht? Ik moet heel eerlijk bekennen dat we ze nog niet verkocht hebben in Europa. Er staan er op dit moment drie testen draaien in Duitsland. Er, komen, er zijn er tien geïnstalleerd in China. En dit is de allereerste die in Europa staat. Dus een hele unieke deur. Dit is uh, ja, de première van deze deur. Ha, daar ben je weer. Ik ben weer En hoe was het? Het uh, nieuwste van het nieuwste dat ik ken is die body scan. Dat je, inderdaad in, uh, dat je gevoel hebt dat het inderdaad apparaat om je heen draait. Dat de scan wordt gemaakt. Maar het voelde wel een beetje gek met die leutruk. Dat dus je wel merkte dat er inderdaad echt een explosie lucht vrij kwam. Dit is slecht voor je kapsel. Ja, wie weet. <laughs> maar uh, ja, als hiermee inderdaad uh, ja, verschillende dingen achterhaald kunnen worden, dan vind ik een goed systeem. En wat kost deze deur? Dat is heel moeilijk te zeggen. Dat hangt echt van de, van de uitvoering af. af. De plek, de uitvoering, of u een drugsuitvoering wenst of een uitvoering inclusief explosieve detectie. En, en zoals deze, dat is eigenlijk een deur die full option is. Dan, maar het zijn hele prijzige deuren. Je moet in echt... de miljoenen? Nee, nee, maar wel in de tonnen. Wellicht dat we op termijn een, een nog betere uitvoering kunnen vinden die met wat goedkopere materialen ook de detectie kan doen. Maar dat is nu nog niet uh, aan de orde. Gerrit Priem van Kaba. Trudy van Rijswijk sprak onder andere met hem. Hij is van het bedrijf dat de snuffeldeur bedacht. Een dienstencheck, dat zou het gouden ei zijn. Beter voor iedereen en het levert heel veel banen op. Marno Remmers onderzoekt in Lommel in België... of dat ook echt zo is, dat hoort u zo dadelijk. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Na zijn gouden Olympische medaille van vorig jaar in Londen... deed de vliegende Hollander het gisteren weer...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 En uh, ja, ik hoop dat we die vooruitgang uh, door kunnen zetten. Precies, want uh, je kan denken, ja alles bereikt, wereldkampioen geworden. Je kan me er gerust hard stoppen, maar zo zit jij dus niet in elkaar. Nee, uh, ik, ik heb echt uh, heel erg genoten van de trainingstages die we hebben gehad. En uh, iedereen is super gemotiveerd, werkt keihard en we maken ook echt stappen. En uh, ik heb ook gewoon, uh, ook gewoon zin om, uh, om naast Bruggerrek ook op wel andere toestellen gewoon uh, te presteren. En om met, met het team uh, er vol voor te gaan. En uh, ik denk als we met alle de koppen uh, vol blijven gaan. Dat, uh, dat er zeker mogelijkheden zijn. Al dus, Epke Zonderland die dus voorlopig nog even doorgaat. Edwin Cornelissen die sprak met hem. De dienstencheck dan, je hoorde het net al. Dat zou een oplossing kunnen zijn voor de werkloosheid. Maar Marno Remmers in België, want daar hebben ze al deze dienstenchecks. Ik twijfel nog wel een ja. beetje hoor. Is het nou één grote verschuivingsoperatie of levert het echt banen op? Ik nee, het levert echt banen op z'n schecht. Waterhouse en Coopers hebben dat uitgerekend. Maar we zitten nu bij Linda Plumeau, wat een geweldige naam... als je kuisvrouw bent, Linda Plumeau. Natuurlijk. Na ja, Natuurlijk. je snijgt het alleen niet op zijn Frans, zie ik. Ja, nee, ik, ben, ik heb in Frankrijk gewoond en wij zijn nu terug. Ik heb er zes jaar gewoond en dan ben ik naar de dienstenchecks gegaan... omdat het moest. Ja? Ik wil in orde blijven. Ja. Ja, maar u had namelijk uh, uh, uh, heel ander werken. Toen bent u met die dienstenchecks begonnen. Ik heb er net eentje gezien, maar Zo'n dienstencheck. hij lijkt een beetje op een ouderwetse kascheck die wij hadden. Ja, dat is een check eigenlijk. Ja, mensen uh, tekenen die af, als ik die dag geweest ben. En ik moet hem aftekenen voor binnen te leveren. Ja. Um, u hebt zeven adressen waar u poetst? Zeven adressen, ja. Dus dat is eigenlijk ja. een volle werkweek. Ja, ik, ben, ik doe 30 uren per week, ja. ja. Nou, en dan, die mensen kopen dus die cheques voor 8,5 euro, heb ik begrepen. U komt daarvoor, dat daar kun je ook aankruisen, tuin of uh, iets anders? Nee, tuin is nog een ander, een ander iets. Oh. Uh, het is alleen huishoudhulp dat wij doen strijken. Uh, ja, huishoudhulp poetsen, eten maken, Daar is het denk ik wel, ja. ja. ja. ja. En u verzamelt die cheques van een hele week of een hele maand? Van een hele maand, en dan leveren wij die in bij de, bij de firma waar ik werk... En dan uh, krijg ik mijn loon uitbetaald. Wat is dan het verschil met een, met een, uitzend, met een uitzendbureau? Een uitzendbureau, ja, die doen dat ook. Uh, het verschil weet ik eigenlijk niet zo echt. Maar uh, ja, uh, hoe moet ik dat nu zeggen? U hebt een vast contract hiermee. Ja, hier heb ik een vast contract mee. En... en uh, ja, dus je, je hebt... Ja, ik heb hem hier net voor me gezien. Je, je, er, zit, er zit ook uw naamstad op de achterkant. Ja. Je zet er een handtekening op. Je verzamelt dat. van En wat levert dat dan op? Want de mensen betalen 8,5 euro voor zo'n cheque. Maar u krijgt er meer voor. Ik krijg er meer voor. Allee, de firma betaalt mij. Dat is eigenlijk een van de staat. uit uh, Wij worden dus meer betaald per uur. En wij zijn in orde met, met ziekteverzekering. Uh, wij hebben maal, uh, maaltijdcheques. Ja, maaltijdcheques heb ik. Ik heb ook uh, dus de dertiende maand en vakantiegeld. Ja, ik ben alles dus... is geregeld eigenlijk, zoals bij een normale baan. Waarom ja. dan geen normale baan? Omdat mijn leeftijd een rol speelt. Ik ben 49, ik ben teruggekomen van Frankrijk, waar ik gewerkt heb. En ja, ik moest terug gaan werken, dus uh, ik had onmiddellijk werk. Dus ja, voor mij was dat een, een oplossing... Ja. Die dat direct, ja. een, een vaste baan zit er niet ja. in. Dat is wat moeilijk. Maar deze dienst, hoeven, want iedereen kan die dienstchecks kopen dus in België. Iedereen, ja. Alle gezinnen, bejaarden. Uh, iedereen ja, iedereen kan dat kopen. En dat is ook nog eens uh, de mensen... Wordt veel gebruikt? Doen veel mensen dat in België? Oh, ik, ik denk het wel. Want ik heb eens een cijfer op, allee, op radio gehoord... dat er boven de 100.000 mensen of gezinnen zijn... die dat in, in gebruik hebben. Dus ik denk wel dat dat goed... Uh, en een goed handeltje is eigenlijk. Een goed handeltje in België. Misschien ook een goed handeltje in Nederland. We gaan het straks ook horen. Maar we gaan ook op pad met Linda Plum. Of die moet zo gaan kuisen, zoals het zo mooi heet in België. En wij gaan mee. Zal eens eventjes de handjes uit de mouwen steken. Jou is dat? Misschien hebben we nog wel een checkje voor jou ook, Remmers. Of wij hier bij NOS. Over de dienstencheck hoort u vanochtend. Rimmers, uitgebreid vanuit België. Blijf in Nederland voor de verkeersinformatie. Landen van der Velden bij de AWB. Mist zeker. Mist. Mist in het, bijna het hele land. Behalve in de westelijke kustprovincies. En nu ook een aanrijding op de A1 de verkeerde kant op. Richting Amsterdam. Bij uh, Muiden-Oost zijn uh, vanaf. Nee, ik moet zeggen vanaf Naar de tot aan Muiden-Oost drie kilometer. Bij Muiden zijn twee rijstroken dicht. En ja, die mist die kan nog wel eens uh, voor wat meer gaan, problemen gaan zorgen. Als er ook spitsstroken uh, dicht blijven. Meestal op een uh, maandagochtend tussen 8 uur en half 9 is het 150 kilometer, maar dat zou nu wel eens 200 kunnen worden. Ja, en weer de A1, hè? Is er iets ik met die weg op het ogenblik, of ik is ben, Nee, is, dit, dit is dikke pech. Goed, dan hopen we maar dat het meevalt met de mist om te beginnen. Jolanda van der Velden, u hoort haar ook uitgebreid ongetwijfeld vanochtend. Nu die Imagine Dragons met On Top of the World. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Het duurt nog zeker een half jaar, maar toch lijken de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam weer ongemeen spannend te gaan worden. Gistermiddag hebben de leden van Leefbaar Rotterdam Joost Eertmans als lijsttrekker gekozen. Ex-LPF-Kamerlid, bekend fortunist, wethouder en radiopresentator, wil van de lokale partij de grootste maken. De laatste keer dat dat lukte was in 2002 met Pim Fortuyn. Verslaggever Hendrik Willem Hofs was bij de stemming in Rotterdam. Mag ik u stemmen? Ja. Ja. Ik zie geen rode kaart, dus... Ik stel alleen maar voor. Joost Eertmans, de nieuwe lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam. U heeft al gelijk een ambitie neergelegd de grootste te worden in Rotterdam. Hoe gaat u dat doen? Nou, dat betekent in ieder geval meer zetels nog halen dan we nu hebben. Uh, dat gaan we denk ik doen. Maar de laatste keer dat Leefbaar Rotterdam de grootste werd was met Pim Fortuyn. Ja. Daarna is het nooit meer gelukt. Waarom zou het u wel lukken? Ik denk dat de voortekenen zeer goed zijn nu. Vorige keer scheelde het overigens maar 2000 stemmen. Dat was minimaal. Nu zijn de voortekenen zo goed omdat mensen, denk ik, het Haagse gedoe wat zat zijn. En echt kijken naar de stad Rotterdam. Wie gaat daar voor mij het meest betekenen? Leefbaar staat voor de Rotterdammers alleen. We zijn niet verbonden aan wat voor landelijke partij. We hebben heel veel energie, meer dan ooit tevoren denk ik, om recht op ons doel af te gaan. En men weet waar we voor staan, dat doen we ook. Dat is de leefbaar politiek. Met u allen wil ik proberen om Leefbaar Rotterdam op 19 maart weer de grootste partij van Rotterdam te laten worden. Als er ooit een moment is dat wij hier Rotterdam weer kunnen veroveren, dan is het nu. En dat kun je dan afzetten tegen de hoe de PvdA, VVD er landelijk voor staan en wat er in Rotterdam allemaal gebeurd is de laatste jaren. Ronald Buit, campagneleider van Leefbaar Rotterdam, is de keuze voor Eertmans ook wel niet uh, ingegeven door het feit dat het misschien wat milder van toon moet als je het vergelijkt met pastors of seures in het verleden? Nou, ik vind dat die toon altijd sterk overdreven is door anderen. Wij zeggen gewoon waar het op staat, hè? zeggen wat je denkt, benoemen wat er aan de hand is. Maar laat één ding duidelijk zijn, sinds de oprichting van Leefbaar Rotterdam is het gewoon niet je afkomst die telt voor ons, maar gewoon je gedrag. En als mensen zich misdragen, dan benoemen wij dat. En dat zullen we altijd blijven doen. En waar blijven de eerste allochtoon op de lijst van Leefbaar Rotterdam? Uh, wacht maar af, maar dat komt goed. Simon Fortuyn, u zit ook in het bestuur, ja, he, van, bestuur van Leefbaar Rotterdam. Ja, ik ja, klopt. Wat vindt u van de kandidaat Eertmans? Ja, ik ben er uh, ontzettend trots op. Ik ben er blij mee. Uh, wat hij zelf al aangaf, wat wij ook al aangeven. Het is een fortunist uh, van het eerste uur. En uh, de man uh, zit uh, goed in zijn vel. En ik denk dat hij de partij in Rotterdam groot kan maken. En dat is voor ons heel belangrijk, dat we kunnen continueren. Hij wil de grootste worden. De laatste keer dat dat gebeurde was onder leiding van uw broer. Is dat nog iemand die dat kan evenaren, denkt u? Kan Eerdmans dat? Uh, ja, ik geloof er heilig in dat het kan. Uh, zeker uh, gezien de politieke verhoudingen op dit moment in Rotterdam. En uh, waar de stad voor staat. Er staan heel veel uitdagingen. En als het nu niet lukt, ja, dan kun je de partij eigenlijk beter opheffen. Nou, dat laatste zou ik niet zeggen, maar dan wordt het wel moeilijk. Dat is ook. Dat, is, dat moet je ook niet ontkennen. Dat uh, is een gegeven. Maar uh, wij gaan ervan uit dat uh, we de grootste worden. En dus ook uh, met andere partijen gaan samenwerken. We sluiten niemand uit. En uh, wat dat betreft willen we de stad weer helpen om uh, een goede toekomst te gaan. 19 maart is een dag die we niet snel zullen gaan vergeten. We gaan de voor knokken. Ik dank u zeer. Joost Eertmans hoorde u als laatste. Voorlopig blijft hij trouwens wel wethouder in Kapelle... En ook radiopresentator op Radio 1. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Raymond Serré. Wereldkampioen Epke Zonderland prijkt vanochtend op de voorpagina's. Trouw AD, Volkskrant. Allemaal hebben ze grote foto's van een zwevende Epke met de koppen. Epke heeft nu alles gewonnen, echt alles gewonnen. Ondersteboven van WK-goud. En Epke zweeft naar goud. En ook nog, hij staat weer. Er is natuurlijk ook ander nieuws. Trouw schrijft over een onafhankelijk bureau... dat de kwaliteit van basisscholen in Amsterdam moet gaan bevorderen. Anders dan de Landelijke Onderwijsinspectie... gaat dat bureau ook heel concrete adviezen geven over hoe het beter kan. En dat gebeurt tot op het niveau van afzonderlijke leerkrachten aan toe. Zoiets bestaat nog nergens in Nederland. Experts van het kwaliteitsbureau gaan in vier jaar tijd... ruim 200 basisscholen in Amsterdam beoordelen. Bij 30 hartpatiënten over de hele wereld... wordt deze dagen de kleinste draadloze hartmonitor ooit geïmplementeerd. Volgens de Telegraaf neemt de implantatie van dit minuscule apparaat... nog maar enkele minuten in beslag. Leiding van dit mondiale onderzoek... is in handen van de Nederlandse cardioloog Lucas Dekker. De hartmonitor wordt bij patiënten geplaatst... die herhaaldelijk en onverklaarbare flauwvallen... Flauw, flauw en bij mensen met bepaalde vormen van hartritmestoornissen. In het Algemeen Dagblad staat dat de werknemer... ...bijna bezwijkt onder de crisis. De helft heeft last van de hoge werkdruk... ...en 1 op de 5 komt niet rond met zijn loon. Blijkt uit een FNV-onderzoek. Leraren en lassers, buschauffeurs en bankmedewerkers... ...mensen op kantoor of in de verpleging. Overal ervaren ze dezelfde problemen. FNV noemt de resultaten van het onderzoek schokkend... ...en vindt veel werkgevers nalatig. In metro staat dat de fietspaden in Nederland... ...niet klaar zijn voor de toename van fietsers... Steden moeten daarom meer werk maken van veilige fietspaden... voordat ze de auto's uit de stad weren. Als burgers in de stad nu vaker de fiets gaan pakken in plaats van de auto... kan dat jaarlijks honderden extra gewonden tot gevolg hebben... blijkt uit onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu... en de Rijksuniversiteit Groningen. U leest dat in de ochtendkranten van vanochtend. Hier hoort u na zeven uur het laatste nieuws... over de zoektocht naar de drenkelingen op de Noordzee. En Amerika en Rusland zijn weer aan het praten, met name over Syrië. En beide naties zijn optimistisch over het opruimen van de chemische wapens in Syrië. Hoort u zo dadelijk meer over na zeven uur? Blijft u luisteren.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 Als je samen 10.000 jongeren aan werk wilt helpen, we vinden een oplossing.